is even de te jong met het NOS-journaal. Minister Opstelten wil zo snel mogelijk een wietpas voor koffieshops in Noord-Brabant. Dat is de uitkomst van overleg met de burgemeesters van vijf steden. Met de wietpas kunnen alleen vaste klanten nog softdrugs kopen. In het regeerakkoord staat dat de pas landelijk wordt ingevoerd. En in Brabant gebeurt dat nu versneld. Doel is het terugdringen van de drugscriminaliteit in de regio. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven luidde daarover deze week de noodklok. Hij wilde ook extra agenten, maar die komen er niet. Het jaar 2010 komt waarschijnlijk in de top drie van warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1850. Dat heeft de meteorologische dienst van de VN bekendgemaakt op de klimaattop in Cancun. In Nederland en andere West-Europese landen is 2010 relatief koel cool geweest. Maar in Afrika, Zuid-Azië, Canada en op Antarctica was het uitzonderlijk warm. Verder is het afgelopen decennium het warmste dat ooit is gemeten. De Nederlandse hulpverlener die in oktober in Afghanistan werd ontvoerd is vrij. Volgens minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken is hij in goede gezondheid en komt hij zo snel mogelijk naar Nederland. De man werkt voor de hulporganisatie Streams Afghanistan en werd ruim een maand geleden gekidnapt in Noord-Afghanistan. Minister Rosentaal zegt dat het kabinet geen losgeld heeft betaald. Na 13 jaar afwezigheid doet Italië volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Als een van de vijf grootste betalers komt dat land dan ook automatisch in de finale. De organisatie noemt de terugkeer van Italië een doorbraak waar jarenlang voor gevochten is. Het festival is op 10, 12 en 14 mei in Düsseldorf. Nederland wordt vertegenwoordigd door de Volendamse band 3J's. Het weer, zeer koud, met minimaal tussen min 2 op de Wadden en min 9 in Limburg. En vooral op de Wadden sneeuwbuien.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 Die Animo, die gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauenfrau und liebt in seinen Punkten. Er war ein Superstar, aber so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Pferd. Er war ein Wert to Ose, war ein Rocky Doll Und alle sucht noch auf der Captain Rock Mein.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 Your child, cause everything is out there, and there's no limits out there. We could be reaching out for anything.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 My wings behind me Drive this Little girl insane And fly away To someone new Everybody's gone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 misschien baby ik spar je als besluit in the best love no save lachte ik ga stikken tussen daar een lucht wegladen